538 Tomorrowland One World Radio, via 538.nl of de 538-app. 538 nieuws. Twee uur. Bij de Amerikaanse aanval en daarop volgende actie om de Venezolaanse president Maduro mee te nemen, zijn mogelijk 40 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. Aan Amerikaanse zijde zijn alleen gewonden, geen doden gevallen. Maduro is inmiddels met zijn vrouw in New York aangekomen... en door een antidrukseenheid naar zijn cel gebracht. Na Tui en KLM is ook Corendon weer van plan om later vandaag... op Curaçao te gaan vliegen, als de situatie dat toelaat. Veiligheid staat daarbij voorop, zegt Corendon. De vliegmaatschappijen zeggen allemaal de situatie in Venezuela... goed in de gaten te houden. Op verschillende plaatsen in het land... zijn er ongelukken gebeurd door de gladheid. In Neerjansdam kwam een auto op zijn kop in de sloot terecht. Omstanders gingen het water in om de drie inzittenden te helpen... schrijft Rijmond. Ook in Os- en Oud-Beijerland... gleden auto's van de weg in de sloot. In het hele land geldt tot maandagavond code geel... vanwege de gladheid. En Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgeschoten. Erg ver kwam het niet... want volgens het Japanse ministerie van Defensie... is het neergestort. In november testte Noord-Korea ook een raket... Leider Kim Jong-un bezocht de afgelopen tijd veel wapenfabrieken... en zei daarbij dat hij wil dat zijn land veel meer tactisch geleide wapens produceert. Er trekken buien over en er kan ook sneeuw bij zitten. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar Ook overdag krijgen we buien met soms sneeuw of natte sneeuw. Het wordt dan 0 tot 4 graden. En dit was het nieuws op 538. Vanaf morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Van buren. Radio 538. Celebrating the best new music from around the world. Welcome back to our number 2. This is a state of trance with Ferry Corsten. En ook dames mij en mijn team gelukkig nieuwjaar allemaal. Vandaag de eerste Residentie Mix van 2026, waar ik nog een keer terugkijk naar 25 met mijn favoriete tracks van het jaar. We beginnen met Ruben de Ronde en Triad and Doubt. Je ne sais plus rien. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. and all and Angina and Above and Beyond want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Hi, this is Marsh, and I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. As is yours for, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hey guys, what's up? It's Giuseppe Taviani. I'd like to wish you a Merry Christmas and a very Happy New Year to everyone. Now right? well, this is time and merry Christmas, Sker hier op 58, State of Trends. We kijken terug naar mijn hoogtepunten van 2025. Merry Christmas and a Happy New Year. Het leukste vind van episodes dit is dat je toch nog even terug gaat luisteren wat je nou allemaal hebt uitgebracht vorig jaar. Ja, je hebt toch? En dan vette platen uitgebracht, Ferry. Ja, en hoor de weer tracks die je alweer een beetje vergeten bent. dan denk je van nou, oké, okay, die moeten weer in de, de DJ-map. Ja, die gaan we terug. Ja, ja leuk. Is dit. Ja, ik vind dit soort dingen heel gaaf. Absoluut. Ik vroeg dit jaar vorig jaar ook, maar heb je. Iets wat je in 2026 echt wil doen, heb je voornemens dat je denkt van oké... Okay, ja, 25 dat gaat afvallen en zo, dat soort dingen. En stop stopt ja. met roken. <tips sevot> en, nee. Ja, weet je wat het is? Het zijn van die dingen die je dan altijd even zegt tegen jezelf. En dat komt er dan nooit van. Dus mijn New Year's Resolution is ja. eigenlijk gewoon... Uh, doe maar gewoon niet. En gewoon doen wat je doet. Gewoon doen wat je doet en uh, niet te gek. En het gaat gewoon prima. Precies. En 2025 was echt een ja toch wel een te gek jaar voor je. Wat was nou echt het hoogtepunt? Ja, er zijn heel veel dingen. Hè. Dan ga je kijken van oké, okay, begin van het jaar, wat was daar? En dan midden en het einde. En ja, we hebben een fantastische uh, uh, uh, ADE gehad. Ja. Uh, jij was er ook bij met uh, In de avond. Met,